Dat niet bij zelen hoort. De man een extra mok is goed dan. En het oude mens een telegram. Dat was het einde van een zeeman. Die straatjongen uit de rood.